Die groep was opgericht door haar man. Hij organiseerde bijeenkomsten op hun landgoed in het dorp Kreisau. Tientallen politici, ambtenaren, economen en intellectuelen bespraken daar onder meer hoe Duitsland eruit zou moeten zien na de val van de naties. Ook had de zogeheten Krijsauer Kring contacten met een militaire verzetsgroep die geprobeerd heeft Hitler te vermoorden. De man van Vrijer van Molken werd in 1944 opgepakt vanwege landverraad en geëxecuteerd. Vrijer van Molken verhuisde in de jaren 60 naar Amerika.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 Er worden opnieuw ME'ers achter de hand gehouden omdat de burgemeester niet uitsluit dat het weer uit de hand loopt in de wijk te weiden. Verder zijn camera's opgehangen om helschoppers te kunnen herkennen. Een vlucht van Jamaica naar Londen heeft vertraging opgelopen omdat in het toestel een dvd'tje met islamitische inhoud was gevonden. Alle passagiers moesten het vliegtuig uit en opnieuw door de beveiligingspoortjes. Het is niet duidelijk wat er op de dvd stond. Het hoofdbeveiliging van het vliegveld in Kingston wil alleen kwijt dat het cabinepersoneel onrustig werd van het schijfje. Het weer. Langs de noordwestkust af en toe sneeuw, in de rest van het land opklaringen. Temperatuur tussen min 5 en min 15 graden. Plaatselijk dichte mist. De komende dag langs de kust en in het noorden soms sneeuw of natte sneeuw. In het midden en zuiden schijnt de zon. Verder bijna overal lichte vorst.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 Rise out Let me play once For you Gone. it's a caught up, that's fine, and the thing is done, everything's sold, and I'll leave one by one, the auction is over, and in London. that room is now worn, I'll be out, still a Once We kunnen HIV bij baby's voorkomen. Samen met u. Kijk op unicef.nl en word lid. Unicef, Unite for Children. Beleef het ritme van Zandvoort, ook op tv. Zie je TV, op kanaal 45. 45. Let us never.